Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Cairo wordt verder onderhandeld over een staakt het vuren in Gaza. Een delegatie van Hamas praat met onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de VS. Amerikaanse nieuwsite Axios schrijft dat de VS-topman Bill Burns van de CIA heeft afgevaardigd. Volgens de nieuws-site geeft dit aan dat de Amerikanen grote druk voelen om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Hamas liet gisteravond weten met een positieve instelling de gesprekken in te gaan. Een Israëlische betrokkenen tempert in de Times of Israel de verwachtingen voor een snel akkoord. Een 45-jarige jurist in Groot-Brittannië heeft 7,5 jaar cel gekregen... omdat ze voor klanten frauduleuze aanvragen deed voor verblijfsvergunningen. Zo misbruikte ze onder meer een regeling... die was opgezet voor slachtoffers van de fatale Grenfell-brand. Daarmee kwamen in 2017 72 mensen om... toen een flatgebouw in brand vloog door brandbare gevelplaten. Omdat in dat gebouw veel illegale immigranten woonden... stelde de overheid destijds een coulance-regeling in... om hen niet dubbel te treffen. De Nederlandse Golfbond heeft 20 jaar lang gesjoemeld met inschrijfgeld. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money liet de directeur van de NGF deelnemers aan wedstrijden contant betalen. Een deel van het bedrag ging naar de bond en een deel hield hij zelf. De directeur stapte eind vorig jaar op, volgens de Follow the Money nadat zijn praktijken aan het licht waren gekomen. En Blokker heeft een geldschieten gevonden. Het bedrijf lijkt daardoor uit de financiële problemen en hoeft niet te worden verkocht. De Amerikaanse investeerder Gordon Brothers geeft een lening voor drie jaar. Blokker heeft zo'n 400 winkels en ruim 4000 werknemers. Dan het weer. Het is droog met af en toe zon, rond de 17 graden. Later meer bewolking vanuit het zuiden bijen met kans op onweer en hagel. Morgen eerst bijen, later drogen en een afwisseling van zon en wolken. Dan wordt het opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NMR Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het is even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Je de Casey in de Sunshine Band en uh, Come to my Islands. Ja, dan krijg je meteen weer uh, dat uh, warmte, het vakantiegevoel, uh, krijg je het meteen te pakken. En uh, ja, we hadden van de week natuurlijk ook zo'n uh, zo week dat het uh, ergens in het oosten van het land... en in het zuiden was het allemaal uh, 27, 28 graden zelfs uh, als uh, maximum temperatuur. En wat hadden wij op Zandvoort... Een graadje of 17, 18. Nou ja, van de week was het hier mooi weer en dan konden ze daar hagelstenen koppen. Dus ja, ja oké, okay, is... maar echt heel warm is het niet geworden hier. Hè. Nee, nee, dat is waar. Het kwam ook uh, door de zeedamp <tus> die we gehad hebben natuurlijk. Ja, ja maar dat is, uh -huh, dat is natuurlijk een, een, een rot verschijnsel van aan zeewonen. Als die temperaturen hoog worden en de zee is koud. Ja, uh -huh. En het sloeg in één keer ook helemaal dicht. Helemaal dicht. dicht ja. ja, de watertoren hadden ze afgebroken in één keer. Die zag je niet meer. Dat dus, uh... ja, is met bouwen ook meestal zo. Ja, ja mooi hè? Die zie je dan ook niet meer terug. Nee. Ja. Nou ja, wat je wel terug ziet is uh, dit programma. Want we zitten alweer uh, in uur twee, Thomas. Ja. lopen ja. we hebben... Lop een beetje op schema? Nou, maar net hoor. Net aan? Net, het gaat net goed. Oké. Okay. <laughs> we hebben om kwart over net. We hebben om kwart over drie hebben we, uh, wat nieuwtjes die we gaan behandelen om half vier de evenementen. En uh, we gaan weer luisteren naar Carina, want die is uh, natuurlijk gisteren bij het Joods monument ook geweest bij de herdenking. Het was wel winderig daar. Ja, oh. ja heel winderig. <laughs> Dat, ja. uh, dat, dat weet ik ook, uh, zeg maar. Ik heb de opname gemonteerd, uh, namelijk vanmorgen. Ja. En ik denk, hoe krijg ik die wind er in vredesnaam uit? Ja. Ik heb hem wel een beetje weggekregen, hoor. Kijk. Even een paar filters uh, eroverheen uh, kegelen. Dan ben je maar, ook uh, wel handig, erop? Ja, maar echt alle wind uh, wegkrijgen, dat lukte niet. Nee, dat is lastig. Je staat er precies uh, uh, uh, uh, uh, bij het, uh, uh, uh, uh, het, hoort het hotel bij Hotel en zo. Ik hoort bij Zandvoort. En, uh, ja, natuurlijk. Maar uh, ja, ook uh, de plek waar het uh, Joodse Monument staat... Is natuurlijk ook wel een beetje een tochthoekje. Ja. Dus. Ja, ja. Maar goed, mooie bijeenkomst gisteren daar. Hoe dat allemaal verloop is, dat hoor je straks van Carina. En de andere dingen die we hebben hier vanmiddag tussen drie en vier uur... in deel 2 van Zandvoort op zaterdag. Then they change their minds They both go their There's separate ways Love is just Memory But a young heart Doesn't stay set long. Another love So comes along For oh, no they dat uh, deze hit uh, uitkwam. De begintijd van uh, deze radiozender uh, CFM, Ten City, and that's the way love is. Lekker hoor, dit uh, soort muziek uh, kunnen we wel vaker draaien. We gaan een nieuwe single draaien en daarna hebben we het uh, Zandvoorts nieuws met uh, Thomas. En die nieuwe single die is van uh, Shabushi. En uh, die heet uh, A Bar Song. Komt die aan. Als het goed is. Uh, nee. Ja, Shabushi. Shabuchi en a bar, song. komt hij aan. Hij is heel mooi hoor. Oh, nieuwe plaats. Mijn baby de telling me all night long. Gasoline and gross. Let's go ain't working.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 Everybody at the bar getting Everybody at the bar getting Everybody at the bar getting I've been boozy since I lived. I ain't changing for a check Tell my mom I ain't forget. Uh, woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One. Here comes the two. To the three. To the four. Tell them bring another round, we need plenty more Who's stepping on the table, she don't need a dance floor Oh my, good lord Someone put me up a double shot of whiskey. They know me and Jay, they just gotta hit streets There's a party downtown near Fifth Street Everybody at the bar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 En als je deze singles hoort, is het echt een uh, barsong. Een barsong met uh, tipsy hoor, uh, de sabuzzi. Daarmee zijn we toegekomen aan het uh, Zandvoortsnieuws. nieuws. Er is weer heel wat gebeurd, hè Thomas? Ja, zeker. zeker. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Wat heb je zo te melden? Nou ja, het circuit Zandvoort is uh, klaar voor de volgende stappen. om ook uh, de komende 75 jaar weer een uh, iconische evenementenlocatie te zijn. Op die weg blijft de uh, algemeen directeur uh, Robert van Overdijk een van de mensen aan het stuur. Van Overdijk is nu ook mede-eigenaar geworden van het circuit Zandvoort. Daarmee komt er een einde aan de speculaties over de toekomst van de algemeen directeur. Want hij werd uh, genoemd als kandidaat voor diverse belangrijke functies in de voetbalwereld. Ja, bij Ajax bijvoorbeeld. Ja, ja ik ben dan benieuwd waarom, waarom, hoezo voetbal? Ja, nee, omdat, het omdat een goede directeur is. Ja, precies. Ja. Okay. En die zijn uh, toch wel vrij schaars, uh, zeg maar. Die mensen die het echt goed uh, kunnen ja. leiden allemaal. Of die doen allemaal verkeerde dingen. <laughs> Zoals bij Ajax. Dat, dat kunnen ook maar, ja, maar, ja, ja. Nog een paar aandelen erbij en zo. <laughs> dat soort dingen. Maar uh, zijn toekomst van Overdijk ligt dus uh, echt bij Zandvoort. Dat benadrukt hij ook. We willen van Zandvoort. Uh, ook voor tenminste de komende 75 jaar de meest fantastische zakelijke evenementenlocatie van Nederland maken. Waar het hele jaar bedrijvigheid is, uh, al dus van Overdijk. Met het unieke karakter van du wordt als een van de pijlers hier is de geschiedenis niet alleen een herinnering, maar wordt ook het iedere dag geschreven. Dat vind ik zo mooie zien. Ja. ja? Ja, die, die schud je, je zo uit de maal, uit je maal, uh, Ja, dat heeft ook. Als Robert goed van Overdijk. Uh, ja. Zeker. Nou ja, in ieder geval. Ik, ben, ik ben wel blij dat hij blijft. Hoor. Ik, ook, ik ook. Hij doet het en echt onwijs. Goed. En volgens mij uh, Bernard van Oranje ook wel. Uh, ja, dat klopt. hij hem uh, mede-eigenaar heeft gemaakt. Dat was uh, dan een van de dingen die hij uh, Een mooie, mooi, mooie combi. Mooie ja. combi. En uh, ook uh, directeur uh, blijven. Dus uh, mooie plannen voor uh, Robert van Overdijk. In ieder geval weer de komende jaren bij circuit Zandvoort. Ja, en over, het, over het circuit gesproken trouwens, Rob. Oh. Want uh, afgelopen donderdag uh, was de zeeweg ook even tijdelijk een circuit. Want uh, daar, is namelijk, uh, daar heeft de politie een, uh, een mooie Lamborghini van de weg afgehaald... die daar 168 kilometer per uur reed waar je 80 mag. Wow. Dus uh, die is uh, zijn rijbewijs en zijn auto kwijt. Dus uh, die zal ook wel een mooi avondje gehad hebben. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het met de rijbewijs uh, verder gaat. We ja, weten in ken... ieder geval van het verhaal op onze uh, ZFM app. Ja. Dat het uh, eerste drie dagen ergens uh, ligt en <kliek> dan naar uh, de, de Openbaar Ministerie gaat. Hè? Officier van ja, Justitie. Ja, klopt. En die geeft daar dan een oordeel over. Ja, binnen tien uh, dagen moeten die dan uh, oordelen wat ze met het rijbewijs gaan doen. Ja. Dus nou, ja, wel een hele mooie auto trouwens. Ja. De, ja. ja, jij, ja. jij wil een nieuwe auto hebben, ja, heb ja, ik, ik hebben, dus, ja, ja, ja, ik wil hem wel hebben hoor. Ja, ik wil hem wel hebben Misschien komt hij uh, op de veiling weer van de overheid. Hè? Het wordt toch, toch niet de, de Suzuki, maar uh, deze ja. auto. <laughs> nou. <laughs> Dan moet ik denk ik iets meer geld bij nemen, Rob. Ja, ik, uh, Klein vre beetje. ik vrees het ook. <laughs> nou ja, heb je nog andere nieuws? Ja, nog uh, over de reddingsbrigade. Want het zwemseizoen is uh, weer begonnen. En, uh, maar de reddingsbrigade kan dus ook... Nou ja, waar niet tegenwoordig. Een uh, tekort aan vrijwilligers. De gele bus van het NPO Radio 1-programma Vijf Dagen van uh, NTR en Pont... rijdt daarom deze week naar verschillende plaatsen in Nederland... waaronder Zandvoort en Bloemendaal... om te praten over vrijwilligers, zwemmers en uh, iemand die gered is. Het NPO Radio 1-programma Vijf Dagen over het werk van de reddingsbrigades... is van maandag 6 tot en met vrijdag 10 mei om 8 uur te beluisteren op Radio 1... En uh, daarmee begin ik gelijk aanstaande maandag, uh, staat Zandvoort in de teken, want dan uh, zijn de liveguards uh, Ernst Brokmeijer en Sylvie Roosendal uh, van de plaatselijke Reddingsbrigade te gast. Ernst Brokmeijer is ook woordvoerder van de Reddingsbrigade Nederland en legt uit uh, hoe het komt dat de vrijwilligers uh, daalt. Dus ik zou zeggen maandag uh, even luisteren naar Radio 1 om 8 uur s avonds. Zeker doen. En uh, vrijdag uh, is dan uh, Ruud Kloek van uh, Bloemendaal aan de uh, beurt. Ja. Dus uh, onze, uh, nou ja, bijna ja, het is een soort collega, uh, reddingsvigariër is dat uh, zeg maar. En uh, die doen ook uh, vreselijk goed werk vanuit Bloemendaal. En ook uh, in combi met, uh, met Zandvoorts. En Ruud Kloek, nou, die zit er al zo ontzettend lang. Als uh, voorzitter en uiteraard als, uh, als uh, werkende bij de Reddingsbrigade, Dus die kan vast en zeker net als uh, Ernst hier ook hele mooie verhalen ja. vertellen op de radio. Vast en zeker. Nou, daar sluiten we mee af. Ja, dat was hem. Dat was hem. Nou, blij dat uh, Robert van Overdijk blijft. En aan het stuur blijft, hè. Hoor. Robert van Overdijk aan het stuur uh, De drive my car van de Beatles komt hij weer aan uh, Thomas Moki An mm. eco amothe cora wa moki An ya chere ta ti a cohi ke An na mus yet de cora kara no no without me maar is te vertalen. Dat is een hele opgave hoor, met deze Mokkie. Je de, de single van uh, Surp. We gaan zo dadelijk het evenementagenda doen. Heel veel uh, ruime aandacht voor bevrijdingspop in Haarlem van uh, morgen. En uh, een van diegenen die uh, daar uh, op uh, gaat treden bij uh, bevrijdingspop uh, Thomas... dat is Kraantje papi. Jazeker. En uh, die gaan we nu draaien met uh, de v Dames Meneer heren, en vosjes, wilt u alstublieft. Het moment voor. En ik zou dringen bij de woorden. Proberen mensen dronken te worden. Dank u wel. Yeah, dit is die party zonder de lijst gewoon een lange tafers rij Maar iedereen is in blij Kijk maar nou hoe zat we zijn Niemand hoeft die knap te zijn Ook geld is niet belangrijk Gewoon een pot met 20 man En kopen zo'n vat gelijk Bier in mijn hand en ik heb premie op mijn nek Daar ligt Middags op de krant En in die, die kotst over het hek Zweet vlieg in de rot En ik krijg alles in mijn bek Des te lossen des te beter Vindt het helemaal te gek Want dit is losgaan Oude kiks Bier dat smaakt naar lauwe pis Zweten in mijn nieuwe shirt En dansen op die foute hit Stuk gaan varen shit Bier dat half water is In de polo en we zingen samen Welkom in de feesten Welkom op de allerleukste party van het dorp mensen Welkom in de feesten Iedereen en iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten Welkom op de allerleukste party van het dorp mensen Welkom in de feesten Was het elke avond maar een feestje zoals hier yeah. En de drive-in, DJ, wondert alle treks aan. En ze naast me, kijk me aan en zeg: Ik word niet gek, baan. Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ. Ik zet elke trek op replay, of zo'n mic, zo fout op die. zo van oh, oh, oh. jullie deze toch een beetje los, Zit Dit wordt hakken, lachen, tanken, en rammen, swingen, vlammen. Met z'n allen naar de gat, vertoor ik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 zoals hier Oké, okay, oké okay. En als ze bij de Dixie echt staan, rij staat Dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat De hele groep die kijkt kwaad Wil dat ik naar het eind ga bekijken Maar moest zei als een paard En een meer bier sneller We willen meer bestellen We willen meer bier sneller We willen meer, bier we willen meer bestellen Welkom in we we de feesten Jawel, jawel, dames en heren Zef, hij is uh, letterlijk in de tent, hij is alleen niet hier. Hij is voor het laatst gezien bij de Dixies, daar stond hij te huilen kijkend naar zijn vieze schoenen. Terwijl hij een softglaasje balanceert op zijn hoofd. in de feestent. Als hij ziet ik mijn en stuur hem naar de... Ja, in de feestent uh, bij het houtpleine morgen. Deze kraantje, papi en welkom in de feestent. Volgens mij is dit uh, zijn uh, nieuwe single, toch? Uh, Thomas? Nee, deze is al even oud, toch? Oh, is die al oud? Uh, ja, oké. Okay. <laughs> uh, jij zegt het. Ja, maar goed, mij wel. Um, ja, we gaan uh, even kijken naar de evenementen. En uiteraard ook uh, ruime aandacht uh, daarbij uh, voor Bevrijdingspop. Ja, ik begin eerst nog even vandaag. Want uh, tot zes uur uh, zijn er op het Battersplein uh, nog een uh, markje met. Uh, ja, van alles, sieraden, kleine woonaccessoires, cadeausartikelen, noem maar op. Dus dat kan je nog bewonderen tot aan 6 uur op het Badhuisplein. Ja, en dan toch even naar morgen nog. Want uh, zondag 5 mei, Bevrijdingspop Haarlem. Ja, het is er weer. Haarlem staat in het teken van onze vrijheid. Deze boodschap is de kern van het festival. Het verbindt de organisatie met het publiek en versterkt onze toewijding aan vrijheid. Samen met de artiesten vieren we niet alleen Bevrijdingsdag, maar we beleven het erop. Er is ook dit jaar een zeer sterke line-up... voor iedereen wat wils... Uh, bij dit gratis toegankelijke festival in de Haarlemmerhout. Ja, en dan gaan we even kijken naar de line-up op het houtpodium. Oftewel het hoofdpodium dus. Daar staat onder andere de winnaar van het Rob Agdaalwart... namelijk Hunk. En uh, wie we net hoorden, Kraantje Papi, Merel... de Indian, Togo uh, Allstars, Wende, Denny Vera... ook niet de minste... Nee... Uh, Vera Simons en Lisa van der die komen daar met een uh, DJ-set. En uh, ik vergeet natuurlijk Chef Special, ook niet de minste. Die zijn weer hersteld, want uh, de zanger die had een hernia namelijk. Dus, uh, maar ze hebben toch aangegeven om uh, wel te gaan komen. Dus dat wordt hun eerste optreden weer uh, sinds uh, zijn hernia. En uh, al, dit alles wordt gepresenteerd door Barend van Delen en uh, Wijnans uh, Speelman. De presentatoren van de middagshow van uh, 3FM. Dus okay. onze collega's. Nou zeker. Nou mooi. Want, uh, ja, Haarlem is uh, natuurlijk het oudste bevrijdingspop hè, ja. van uh, Nederland. Ja, ja, ja. Dus uh, daarna zijn er allemaal kopieën gekomen in, uh, in heel het land. Maar origineel is het uh, vanuit uh, Haarlem uh, begonnen. Ja. Vandaar ook dat uh, bevrijdingspop.nl alleen uh, naar uh, bevrijdingspop in Haarlem uh, wijst. Ja, klopt. Nou, dat uh, dus uh, morgen. Uh, gratis toegankelijk. Iedereen is uh, van harte welkom. En uh, Chef Special, die I zal daar ook gone. op treden. I know you're gone, but I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone. But my mind ain't in control.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 I miss you so, I miss you so But my fears will fade, I know Cause it's my heart that you helped to build and Love is my compass still, yeah Love will fill the holes I got Cause you will never hold me But I know that you are with me I know that you're at peace Cause you, you let us sing you yeah, to sleep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 En als je nou even gaat naar bevrijdingspop.nl, dan uh, krijg je keurig het uh, blogschema, zoals ze het uh, daar noemen. En dan kun je zien uh, wanneer, welke artiesten, waar optreedt. Zo ook deze Chef Special en In Your Arms, samen met Danny Vera en nog een hele hoop andere grote artiesten. Morgen in maar Hout. Maar ja. we hebben nog meer. Hè, ik, ik, heb, ik was nog niet klaar hoor. Nee, ja, ik, ik dacht dat je er klaar mee was. Uh. Ja, nou dat wel. Nee, hoor, <laughs> dat nee. wel ook. Oh. Oké, okay, nee, maar je hebt nog meer even. Nee. Meer, dus, oh, uh, we hebben weer even aanvullen. Je draaide net kraantje Papi met de feesttent. Ja. Maar wij hebben natuurlijk volgende week ook een feesttent staan, maar gewoon in Zandvoort. Oh ja, spannend. Ja, het Zoogstartsfestival gaat, gaat beginnen op uh, vrijdag 10, 11 en 12 mei. Waar we vrijdag is het dan een frisfeest, Dus ook voor de minderjarigen. Met onder andere Siggy en Dins. En lokale DJ's Lady Mix en DJ Mick. Dan kijken we even naar de zaterdag. Daar is, dat is dan een 18-plus feest. Met onder andere Django Wagner en Robert van Hemert. En zondag 12 mei. Speciaal voorop: Moederdagfeest. Met onder andere Wolter Kroes. Tickets kan je halen via uh, www.zomerstartsandvoort.nl. Oh, www.zomerstartzandvoort.nl Ja, helemaal correct erop. Ook in dat weekend op het circuit zijn er weer races. Uh, dan uh, organiseert de Hark uh, de Historic Zandvoort Trophy. Het uh, programma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Triumph Competition and British en British uh, HTGTT. En het NK GTCC. En uh, de Hankook NK Hark 8290, uh, wat uh, vooral het hoofdprogramma die vormt uh, oude raceauto's uit de jaren 82 tot de jaren 90. En, uh, dus als je een fan bent van historische wagens... Uh, dan is dit uh, zeker een evenement uh, wat je niet mag missen. Nou, Rindel Lawson, uh, onze pit-reporter die we straks kwart over vier hebben... Ja. die is helemaal zot op uh, oude auto's. Nou, dan is dat een mooie, dus we kunnen nog wel even ook een mooie een, uh, opwarmer voor de uh, historische Grand Prix. Zeker. Dus uh, even kijken wat uh, Rendel er uh, zo meteen over te vertellen heeft. Ja. Dus nou, dat was hem. oké. Okay. Ja. Nou ja, ik hoor dat uh, Wolter Kroes uh, naar uh, Zandvoort uh, komt op moederdag, hè? is dat? Ja. De zondag, Wolter Kroes. En deze heb ik nog gevonden van hem. Ja, toen uh, begon het eigenlijk net voor me. Ik ja. heb de hele nacht liggen dromen. Ik zie wanneer ik in je ogen kijk Voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel Doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouw bereikt Ik kan niet langer wachten, dit wordt... Zegt ik voel me zo alleen Dan weet ik niet wat ik moet zeggen Kom gewoon niet om mijn woorden heen Ik wil je heel gewoon vertellen Dat ik dag en nacht bij jou wil zijn Als ik aan je denk dan word ik gek En doet mijn hart ontzettend pijn Ik heb de hele nacht ...kaarten voor uh, Cruz en uh, de andere uiteraard. Ga naar uh, zomerstartzandvoorts.nl Volgende week is dat uh, spektakel het hele weekend van uh, vrijdag tot zondag... ...op het Badhuisplein hier in Zandvoorts. Ik heb de hele nacht licht gedromen, dat was de plaat die we draaiden van uh, onze eigen Cruz. We gaan naar onze eigen Carina Veren, wat zij uh, was uh, gisteren aanwezig... ...bij het uh, Joodse Namenmonumenten uh, daar bij het uh, Palace Hotel... En zij heeft onder meer met uh, Wilma Schrama daar gesproken. En ook de burgemeester uiteraard. Want die was ook uh, daarbij aanwezig. U bent ceremoniemeester van de herdenking hier bij het Joods Monument. Um, in hoeverre bent u uh, verbonden met deze plek? Uh, dat komt omdat uh, ik Joodse roet heb. En ooit begonnen ben als uh, lid van het 4 mei comité in Zandvoort. Al een kleine 25 jaar geleden. En... Hier bij het voormalig uh, monument al heel vaak hebben gestaan. En sinds 2017 hebben we dan uh, het initiatief genomen om dit monument te maken. Met alle namen, uh, hoe ze vermoord zijn, waar ze vermoord zijn. En uh, dat is voor ons een hele bijzondere plek geworden. Ja, ja, een hele belangrijke. En hoe belangrijk is het vandaag voor u? Heel belangrijk. Het is... Uh, Jammer dat het weer niet helemaal mee zit. Het is de eerste keer dat ik dit slechte weer meemaak. Ja. Maar het is weer heel belangrijk dat ik. En ik hoop ook echt dat de mensen dit weer tratseren. om hier te komen. Juist. Ja, ik zie mensen al aankomen met uh, capuchons op. dikke jassen aan. Daar heb ik me dus al in vergist. Daarom staan wij nu even in een. In een geluidsbusje. Lekker warm. Kunt u iets uh, zeggen over het programma van vandaag? Ja, we hebben een, een, een redelijk vol programma. We hebben zoals gebruikelijk de heer Rozenberg... die al zolang ik uh, erbij zit elk jaar hier spreekt. Uh, de rabbijn Spiro die, een, uh, die, die wat spreekt. En gelukkig hebben we weer jeugd kunnen vinden... die hier iets voor gaat dragen. Dat is onder andere Lieke die nu al volgens mij voor de vierde keer iets gaat zeggen... En er zijn nog andere kinderen. En dat, zijn, dat is uh, Francis Scheffer en Ashley Korper. Dat zijn kinderen van de scholen hier. En die gaan in hun eigen woorden of een gedicht voordragen... of ze gaan zeggen hoe ze over de oorlog denken. En dan hebben we de uh, Daniel ten Brink. Die gaat voor ons een hele mooie lied zingen. En uh, daarna gaat hij ook het uh, Jusco Kalis zeggen. Ja. En ik zag ja. de naam van het lied. Animanim. Wat betekent dat? Uh, dat lied is om aan te geven dat Joden blijven hopen en vertrouwen, uh, zoals in de tijd ook van de Shoah, en dat de messiaanse tijd zal aanwerken. Een tijd waarin de wereld verlost zal worden van het kwaad en terreur, van antisemitisme en haat, wat nog steeds dag in dag uit mm -hmm. waar we geconfronteerd mee worden. Animamin blijft geloven in het leven, de toekomst, ook al lijkt die doen echt heel ver weg. Mm -hmm. ja. Maar toch blijven hopen, blijven hopen en sterk blijven. En sterk blijven. Ja. Nou, ik uh, hoop dat er zo nog wat meer mensen gaan komen. En dan uh, wens ik u een uh, heel mooie herdenking. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Wilma wil graag nog iets toevoegen uh, hier uh, aan het programma. Wat uh, heel belangrijk is om te weten... Want er is nog iemand hè, die uh, aanwezig zal zijn vandaag. Ja, we zijn uh, bijzonder vereerd dat wij een overlevende hebben gevonden. Nou, dat is uh, Samuel de Leeuw. Hij komt uit Amsterdam en hij gaat hier zijn verhaal vertellen. Nou, dat is inderdaad heel bijzonder. Want daar zijn er steeds minder van natuurlijk. Steeds minder. En steeds minder en het verhaal moet doorgegeven, uh, doorgegeven worden. Dat moet ja, blijven, ja. Ja, dat moet blijven. Ja, zeker. Naast mij staat de heer Rosenberg van Joodse gemeente Noord-Holland-Noordwest. Goedemorgen, meneer Rosenberg. Um, hoe belangrijk is het vandaag dat er vandaag de herdenking is? Um, we, na de Tweede Wereldoorlog uh, is eigenlijk uh, het Jodendom. Helemaal ingekort, weinig mensen over... die uit de concentratiekampen zijn teruggekomen. En wij moeten altijd de mensen blijven herdenken. Ze hebben niet hun eigen graf. We kunnen ze niet bezoeken. En al deze mensen zijn weggegaan. En we moeten blijven herdenken. Ja, zeker. En nu, uh, uh, ik heb een open brief gelezen die de burgemeesters hebben geschreven uh, over toch wel weer opkomende antisemitisme die nu door, zoals u net zegt, door ook Nederland waait. Ja. Um, daarvoor is dit natuurlijk ook, hè. we zijn in het nu en we moeten naar de toekomst kijken, maar uh, ja, daar kunt u denk ik ook wel iets over zeggen. Ja, het, het antisemitisme is uh, jaren uh, geruisloos toch geweest. Maar is, na 7 oktober is het natuurlijk uh, weer uh, opkomen waaien. En uh, de, eigenlijk de, de joden die in Nederland zijn... die hebben daar heel veel last van. Mm -hmm. En zijn bang. En uh, we hebben echt uh, de kracht nodig om uh, voor het bestaan uh, te blijven doen. Mm -hmm. ja. ja, zeker. Dus uh, ja. dat is uh, wel heel belangrijk. Daarom. En daarom bent u ook hier. Uh, samen met kijkers, nog vele anderen die nu uh, aankomen lopen. Uh, dat doet u goed, denk ik. Ja, fantastisch. Uh, ik kom hier al sinds 1991. Toen stond het oude monument ja. er nog. En uh, we hebben elk jaar uh, echt ontzettend veel mensen die hier naartoe komen. En ook van uh, de christelijke gemeentes. En daar zijn we ook heel blij om. Nou, zeker. En u gaat zo een psalm voordragen. Dat klopt. En uh, nou, ik wens u een mooie bijeenkomst. En uh, dat het u goed doet Dank hè, u wel. dat zoveel mensen hier zijn. Bedankt hoor. Ja. Graag gedaan. Goedemorgen, Lieke. Lieke, je bent 14 jaar en uh, jij gaat uh, ook iets doen bij de herdenking hier bij het Joodse Monument. Wat ga je precies doen? Uh, ik ga een gedicht opdragen uh, over, ja, over de oorlog en de vrijheid. Ja. En waarom vind je het zo belangrijk uh, dat je dat hier vandaag uh, gaat voordragen? Uh, omdat de mensen. Uh, uit deze generatie ook moeten weten uh, wat er allemaal is gebeurd in die tijd. Ja. En heb jij uh, dit gedicht zelf geschreven? Uh, ja, helemaal zelf. Zo. En wat was je inspiratie? Hoe, uh, hoe ben je op het idee gekomen? Ja, dat dus, uh, weet ik niet. Uh, ik, als ik uh, gewoon een paar woorden heb, dan ga ik gewoon snel rijmen. En dan is het gedicht er alweer heel snel. Waarom vind je het zo belangrijk dat kinderen... Uh, dit ook allemaal moeten weten. Um, nou, omdat het wel een, ja, een gebeurtenis is wat in heel Nederland bekend zou moeten zijn en uh, eigenlijk altijd herdenkt moet blijven worden. Ja. ja. Je zei net iets tegen mij van, ja, uh, kinderen kunnen al ook af en toe wat liever voor elkaar zijn. Maar grote mensen natuurlijk ook, volwassenen natuurlijk ook. Uh, ben je het daarmee eens? Uh, ja, zeker. Uh, zeker ook het respect op de middelbare school en zo mag wat, wat meer zijn. Want nog steeds worden er heel veel mensen, is er heel, zijn er veel pesterijen, ook op social media. Dus, dus eigenlijk is het nog steeds niet helemaal. Uh, ja. Ja, vrij. Helemaal, helemaal fijn. Maar we gelukkig leven hier in Nederland nog in vrijheid. Ja. Dat is wel heel, heel, heel belangrijk om aan te blijven denken. Ja. Ik wil jou heel veel uh, ja, succes ook wensen ja. zo. Want je hebt het wel al vaker gedaan, dit gedicht, hè? Ja, vier keer al. Ja. Vier keer al. Voor is nee, dus een vierde keer, tenminste. Ja. Nou, hartstikke goed. Dank je wel. Goedemorgen, Rabijn Shmuel Spiro. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Um, ik wil u graag vragen, u bent hier bij de herdenking nu al sinds lange tijd, bent u erbij. Vandaag op een vrijdag. Um, u had mooie woorden die u mij net vooraf al vertelde, waar u het vandaag over gaat hebben. Uh, en dat is met name verbinding zoeken, zegt u. Verbinding zoeken, u. natuurlijk herdenken wij en staan wij stil wat er in het verleden he, heeft plaatsgevonden. En dat is uh, een les voor de toekomst. En daarom uh, wil ik graag ook vrijheid benadrukken. Want vrijheid is hetgeen wat we moeten trotseren. De verbinding zoeken onder elkaar. En kijken uh, hoe we samen die toekomst kunnen verbeteren. Ja, ja. En hey, uh, heeft u daar ideeën over hoe u dat kunt doen? Ik niet alleen, dat moeten we samen. En dat is denk ik, we moeten beginnen bij de bron. Dat is educatie. Op de scholen, dat moet veel beter geschiedenisboeken moeten herschreven worden. En uh, het, is, uh, het, het is helaas elke dag actueel nieuws. Ja. En dat moeten we nu ook gebruiken om daar positief uh, input in te geven. Dat er op scholen uh, ja, het uh, positieve wordt gedeeld wat we samen zijn en hoe we samen deze maatschappij kunnen invullen op een positieve manier. En daarom is het ook fijn dat er vandaag ook jeugd bij is. Zeker weten. Die uh, gedichten gaan voordragen die ze zelf een uh, meisje weet ik zeker, die heeft het zelf geschreven. Ja. Uh, en daar gaat dat ook over. Zeker. Dus uh, ik weet zeker als de jeugd uh, hier vaak mee in aanraking komt en erover praat. Uh, want daar begint het inderdaad. Zeker. Thuis, op school, maar misschien nog meer op straat. Want de jeugd is uh, de meeste tijd van de dag op straat en niet op school, niet thuis. En daar, daar, daar ligt nog een, een punt van aandacht ja. hoe, hoe we daar de jeugd uh, kunnen bereiken. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja. En ik wens u een hele mooie bijeenkomst. Fijn, bedankt Want uh, het is uh, aardig vol, aardig beginnen. druk. Hartstikke ja. goed. We okay. gaan beginnen. Yo. Dank u, hè. Ja. Nou, goedemorgen Samuel de Leeuw, overlevende van de Tweede Wereldoorlog. U heeft net prachtig gesproken, uw verhaal, hoe het gegaan is dat u door uw moeder uh, naar een onderduikplek uh, gebracht bent. Nee, ik ben weggegeven. We weggegeven, we en, daar, ja, en dat noemt u uh, natuurlijk... Uh, want u begon met uh, Waar zijn de helden? vond ik een heel mooi begin. En uh, yeah. wat deed het met u vandaag? Ja, het, uh, je merkt het emotioneert mij iedere nou, keer weer. Ik vertel dit zeker? verhaal ook op scholen. Uh, het, het is natuurlijk voor mij een bekend verhaal, hè, voor mij en mijn gezin. Ja. Maar het verhaal, het, het, het verdriet, het verdriet... Ik uh, weet of jij moeder bent... Maar ja. het weggeven van een kind. Nou, en je dat niet, niet Nee, dat is zo'n zo grote vorm van moederliefde. moet je voorstellen. Dat je denkt, misschien redt mijn kind het wel en ik niet. Dat is het grootste offer, dat moeder moeder hem brengen. Mijn moeder bracht het offer. Mijn moeder wist natuurlijk niet wat er met mijn vader gebeurd was. Die was weggehaald. Er was natuurlijk geen communicatie zoals tegenwoordig. Dus mijn moeder wist niks. En die gaf mij zo een twee mannen die zeiden wel, kom je kind halen. In het volste vertrouwen en in de hoop ja, dat ik gespaard zou weg. Ja. Dat is een heldendaad. Uw moeder was een held. Maar nou, ook die twee, mannen. En die twee mannen. Want het aantal, heb ik, heb ik je verteld, heb ik ja. met een leven moeten bekopen. Juist. Uh, ja, dat zijn grote offers die je een brengt voor de vrijheid. Dat Hele grote offers. Ja, en daar moeten we aan blijven denken. Ja, en denk juist deze dagen uh, vrijheid en democratie. Dat is niet vanzelf. Je moet ervoor werken. Je, je moet er heel moet, hard voor je werken. Je moet er hard voor werken. En dat moeten mensen, hoop ik, is de lering uit deze dagen. Beseffen dat je daar ja, ja, uh, iets niet, voor moet doen. En niet alleen vandaag, maar alle dagen. Eigenlijk alle dagen, hè? En zeker uh, ja. zo fijn dat u uw verhaal kunt vertellen. En zeker ook aan de jeugd. Want dat is... Dat doe ik ook He? op school, hè? Ja, ja heel maar. goed, heel goed. En je bent zo quick en zo fit. Dank je wel. Ja, en we hebben gemene delen, hè? Dat ik ook uit Heerlijk ja, kom. Ja. En u heeft daar uh, ook gezeten. Ja, gezeten, ja. En u gaat nog regelmatig daar naartoe. Ja, en mijn leven inmiddels niet meer. Nee. Maar toen ze er leefden... Ja, het was een echtpaar zonder kinderen. Dus ik was hun ja. kind. Ja. Dus ze hebben mij naar dat ze me vier jaar als baby en tot een kind hebben zien opgroeien, moeten teruggeven aan mijn moeder. Ja, dat, ja. dat was ook zwaar voor hun. Ja, zeker. Maar ik heb het altijd gewaardeerd. Ik ben mijn leven lang naar heel blijven gaan. Vakantie. Mijn ja. kinderen zeiden ook opa en oma tegen. Ja. Ze hadden zelf geen dat kinderen. Goed. Dus ik heb ze hoop. Ik, ik, en ik vond het geen. Uh, geen zware opdracht. Ik denk wat zij hebben gedaan hebben, helden, ja. iemand redden, want je, uh, je weet, als je gepakt werd door Duitsers, ja. weet je of gefuseerd, of je werd naar een ja. kamp gezuurd. wat zou je zelf doen, hè? Dus dat ja. was een grote daar. dus ik dacht, ik kan nooit terugdoen wat zij voor mij hebben nee. gedaan. Nou, bedankt. Bedankt voor je verhaal. Dat is prettig, niet mooi, maar dat is goed om hier te zijn. Nou, zeker. Dank ja. oh, je wel. Fijn de... vind ik. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Hoe vond u het? Ik vond het een hele mooie, waardige uh, herdenking. Uh, ik vind het heel fijn dat de opkomst heel hoog was. Uh, meneer De Leeuw's verhaal raakte mij zeer diep. Ik um, vond de kinderen prachtig. Uh, ja, dus het was, het was weer zoals het hoort te zijn. En dat zei u ook in uw uh, toespraak. Uh, de jeugd is belangrijk. Het onderwijs is belangrijk. Uh, het moet doorgegeven worden. Moeten elke dag moeten we herinnerd worden aan de geschiedenis en naar de toekomst kijken en hoe belangrijk dat we onze geschiedenis ook kennen. Want dat uh, zegt Lieke natuurlijk ook in haar gedicht. Ja. Uh, dat er nog steeds op kleine schaal natuurlijk, uh, ook op de schoolpleinen, buitenschooltijd... Uh, is het zo makkelijk om negatief te zijn, maar positief zijn, iets aardigs zeggen... dat doet al wonderen natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. We, we, we, we, we, we hebben... Uh, um vergroten onze verschillen veel te veel uit. Ja. Um, en tegelijkertijd... ja, ik zie natuurlijk ook heel veel bemoedigende en mooie dingen... ook in zo'n samenleving. En als je nou kijkt, er is nu die tentoonstelling in het museum. Alleen uh, aanleiding is dan bunkers, maar dat is natuurlijk ook breder over Er de de komen gewoon de naar schoolklassen naartoe om te kijken. En die, ja, die kunnen ook echt zien wat het betekent... op het moment dat je tegenover elkaar moet te staan. Um, en ik vind dat moeten we blijven overdragen. Nou, en ik voelde hier ook wel echt een uh, saamhoordigheid nu... En ik zag de uh, rabbijn ook echt kijken met uh, genoegdoening van wat fijn dat er zoveel mensen bloemen leggen. Wat fijn dat er zoveel aandacht voor is. Ja, nou, daarom vind ik het ook mooi dat wij in Zandvoort naast de nationale reguliere herdenking ook deze specifieke Joodsherdenking hebben. Het ja. is natuurlijk een hele bijzondere plek waar we nu staan, nou. is waar ooit de synagoge heeft gestaan. Waar in de nacht van 4 of 5 mei uh, 1940 is die opgeblazen. En in 1942 is gewoon bijna in één klap de hele Joodse bevolking afgevoerd uit Zandvoort. Ja. Nou, dus um, is het des te belangrijker om het ook nog specifiek apart te herdenken naast aan denken. Ja, en we staan daar naar voren je kunt het niet zien als je uh, uh, alleen maar luistert. Maar al die namen hier, dat is elke keer weer indrukwekkend als je daar langs loopt. Ja. En al die namen hebben een gezicht, hebben allemaal een verhaal. Waren belangrijk voor de Joodse gemeenschap en voor de gemeenschap Zandvoort. De drie broers hebben die spoorlijn aangelegd. En daarna, een tijd later, wordt de Joodse gemeenschap afgevoerd ja. op diezelfde spoorlijn. Uh, dat is wat, natuurlijk ook ja, niet te bevatten gewoon. Wat natuurlijk heel verdrietig is, is dat het ook nooit meer teruggekomen is. De grootste deel van de mensen is nog vermoord. En ja. de die de die teruggekomen is, ja, die, die, die, dat was zo'n klein clubje. Dus die Joodse gemeenschap heeft zich hier nooit ontwikkeld. Waar ik wel heel blij om ben, is dat we tegenwoordig ook struikelstenen hebben in Zandvoort. Ja. Dat zijn stenen die voor huizen of voor plekken waar Joodse families gewoond hebben neergelegd worden. Nou, dat zijn particuliere initiatieven waar wij als gemeente ook graag aan meewerken om dat mogelijk te maken. Ja, want u zei al, ik moedig het echt aan. Ja, ik moedig echt ja. aan om dat te doen, omdat het ook heel zichtbaar maakt. En, en ja, je loopt er langs en je ziet echt, gewoon op deze plek ja. zijn mensen ook weggevoerd. Dus ik vind ja. dat ontzettend belangrijk om dat ook uh, het, het, het, het te blijven doen en te blijven aanmoedigen. Dank even aan uh, collega Carina Veren. Zij was uh, gisteren bij het uh, Joodse monument. De herdenkingen uh, al daar uh, bij het uh, Palace Hotel in het Waarden behoorlijk. Dat kon je met name horen toen ze in gesprek was met onze eigen burgemeester David Molenburg uh, aan het uh, einde. Zometeen hebben we een uh, dier van de week voor je. We blikken nog even terug vooruit eigenlijk op uh, Bevrijdingspop wat eraan gaat komen. En we hebben nog special nieuws over uh, Chef Special... <laughs> Toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja dus ja. die gooien er nog even in. Nou, dat krijg je allemaal nog te horen. Dus lekker blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. Jawel, met uh, nu uh, die hele mooie single van uh, Marillion en Kelly.